Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Mariel Haggeman met het NOS Journaal. Partijleider Mark Rutte heeft op het VVD-congres in Arnhem hard uitgehaald... naar zowel Alexander Pechtold van D66 als Geert Wilders van de PVV... Hij vindt dat de partijleiders te snel reageren op incidenten. Rutte vindt dat ze daarmee schade toebrengen aan het vertrouwen in de democratie. De VVD-leider hield verder een pleidooi voor meer blauw op straat... en verklaarde zich tegenstander van de kilometerheffing zoals het kabinet die wil invoeren. Minister Urlings houdt niet van auto's, zei Rutte. In Afghanistan zijn twaalf criminelen via een tunnel uit een gevangenis ontsnapt. Het zijn drugsdealers en aanhangers van de Taliban in de westelijke provincie Farah. Een dertiende gevangene werd snel na de ontsnapping gepakt. Hij zegt dat de tunnel in tien dagen is gegraven... en dat het de bedoeling was om alle 300 gevangenen te laten ontsnappen. De politie van Laren heeft een man uit Huizen opgepakt. Die wordt verdacht van brandstichting. De man van 58 werd vanochtend aangehouden... toen hij was doorgereden nadat hij tegen een geparkeerde auto was gebotst. Hij zou iets te maken hebben met een brand in een loods in Laren... die iets eerder in dezelfde straat was uitgebroken. Mogelijk is de man ook betrokken bij een brand in een boerderij in Laren. Die brandde vanochtend volledig uit. De twee bewoners konden op tijd naar buiten komen. In de Amerikaanse staat Utah is een man omgekomen die vast zat in een grot. De student stierf nadat hij 28 uur lang met zijn hoofd naar beneden had vastgezeten in een nauwe spleet. Al die tijd is geprobeerd om hem los te krijgen, maar dat mislukte... omdat de rotspunt tegen zijn middenrif drukte en dreigde hem te doorboren als er aan hem werd getrokken. De reddingwerkers moesten machteloos toezien. Het weer. Veel bewolking en geregeld buien, mogelijk met onweer. Het is ongeveer 8 graden en er waait een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind. Morgen grijs en lat en het wordt 9 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Roy on Air. Ja, goedenavond. Hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van Roy on Air hier op ZFM Zandvoort. Ja, we zijn live in de studio, maar ook live vanaf het gasthuisplein, natuurlijk. Bij het uh, mooie ijsbaantje die uh, aan is gelegd. Uh, nou, daar zijn we natuurlijk uh, helemaal uh, trots op, ondertussen uh, ga ik hier even kijken, ik sta hier bij heel veel uh, lieve kinderen die gaan schaatsen, je zet je schaatsen aan te trekken, hoe vind je het nou dat Zandvoort een ijsbaan hebt? Leuk. Ja, wat, uh, ga je deze week nog meer schaatsen? Weet ik niet, misschien. Heel veel plezier. Roy, ga je zelf je schaatsen ook aantrekken? Uh, ik ga het misschien wel eventjes uh, proberen. Ja, ondertussen zijn uh, Rudy en natuurlijk ook uh, Pascal aangeschoven ja. bij de DJ Meubel natuurlijk. En wij zitten lekker warm binnen. Ja, heerlijk. Ja. Hoe gaat het met jullie? Nou, met mij gaat het goed. Ja, met mij gaat het ook <laughs> ja, heerlijk. We gaan uh, weer lekker uitzenden, vier uur lang vandaag. Hè? Ja, wat uh, gaan we vandaag allemaal beleven bij Roy On Air? Ja, gaan we alles overklappen? Uh, ja, doe het maar... eerst uur eventjes. Het eerste uur. Nou, we krijgen sowieso dadelijk al over een minuutje of tien live in de uitzending. <laughs> Ed Niemann met zijn nieuwe single. Nou, dat is uh, wel heel erg gezellig. Uh, we hebben ook iets over Michael Jackson in de uitzending vandaag, toch? Ja, ja de Dutch Michael Jackson. Die uh, komt ook even langs, dus uh, het uh, wordt gewoon één groot feest vandaag. Heerlijk. Dus, uh, en uh, we hebben ook een zanger uh, over een Mexicaans grieplied. <laughs> Oké, okay, nou daar, daar heb je ons nog niet over ingelicht, maar nee. dat horen we dan waarschijnlijk. Ja, daar natuurlijk al. wel. Denk even na. Wie hebben we nog meer in de uitzending? Uh, oh ja, ja, ja, maar daar gaan we nog niet verklappen, joh. Want nee, hebben we al meteen. Klappen. Vier uur, uh, vier uur uh, programma uitgelegd. Een busje mensen... vol met Polen natuurlijk. Ja, een busje vol met Polen. Dat is een tip. In, in ieder geval een nieuwe Royuner vandaag uh, live vanaf het Gassensplein. Uh, ja, we gaan gewoon lekker even muziek draaien en we zijn zeker zo meteen bij u terug.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 De stiek is altijd uh, mooi meegenomen. Kung Fu Fighting was En we gaan lekker doorswingen. Life on the farm, live back, Thank God I'm a country boy. We're a simple kind of life, never did me no harm. Thank God I'm a country boy.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 I'm a hungry fool. Rather have my fiddle and my farm and tools. Thank God I'm a country boy. Yeah, city folk driving in the black limousine. A lot of sad people thinking that's not a lot of keen. Son, let me tell you now exactly what I mean. I thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the riddle. Life. said to live a good life, play played a fiddle and cry, and thank God I was a country boy. Well, my daddy taught me young how to hunt and how to wait, taught me how to work and play a food on the fiddle. Taught me how to love and how to give just a little, and thank God I was a hunter boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle, when the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. More, yeah. Heerlijke muziek op CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. Live ja. ook op het Gasthuisplein hier in Zandvoort. En geeft even een dansje weg. Woehoe! <laughs> hey, uh, jongens, hebben jullie al geschaatst? Uh, op de mooie ijsbaan? Ik, uh, ik probeer uit de ziektewet te blijven. Ja. Nou, ik ga misschien wel een... Uh, ik ga het zo meteen wel even proberen. Kijken of dat lukt. Live op de radio Roy uh, On Ice. <laughs> Shit. Nou, wanneer komt die fotograaf? Ja, daar moeten we even op wachten. In ieder geval uh, de jongens van setfort.nl zijn ondertussen onderweg. Okay. Hey, um, ja, nieuwe naam hè, voor Roy On Air. Ja, Entertainment yeah. For You. Ja, vanaf uh, 1 januari gaan we een nieuw uh, programma maken. Entertainment For You. Uh, live, uh, ja, altijd uit de studio natuurlijk met de bekendste artiesten. En uh, we doen al voorproefjes, hè, Zoals vandaag. Maar ook volgende week met Koele Piet live in de uitzending. Maar natuurlijk ook... Hey. Uh, maar ook wie nog meer, uh, jongens? Ja, Bouke. Bouke. Bouke. En we, we hebben nog een knaller, toch binnenkort? Ja. Vertel. Ik moet even kijken, joh. Want het is zo druk... Uh, we hebben Bouken. Uh. Uh, oh ja, dit, is, dit ja, wordt ja. helemaal leuk. Danny, ja. Christian. <laughs> Danny Christian. Ja, Danny Christian. En binnenkort ook Jeroen van de Boom live bij CFM Zandvoort bij Entertainment for You. Of nu nog wel eigenlijk Roy on Air. Een beetje zo half-half. Half, half, hè? half ja. om half. Geef hey, zometeen een dansje op het ijs, maar eerst een dansje op muziek. Eerst een eerste dansje op muziek, dat gaat goed komen. Ja. Ja, ja. We blijven dansje op <laughs> muziek dan. Yes. Er moest nog even door een buisje. Nederlands product is ook belangrijk hè, Pascal. Woo, yes. the physical, out of control. Oh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 Lekker Ja, een Duits product Kaskade, Kaskade. Hey, Nederlands Everywhere Everywhere every every van de dansvloer <laughs> Ja, dat hebben we ook maar even gedaan, hè Goed Ja, we zouden nu uh, een bekende Nederlander in de uitzending hebben Maar hij is een voicemail hij aanstaan Hij ligt gewoon te slapen dus we blijven het proberen Maar uh, misschien dat we hem dadelijk alsnog gaan spreken en dan de volgende keer ja. hier bij uh, Roy Onert. Uh, ja, schaatsen op het Ijs. Kom allemaal gezellig naar het uh, Gassersplein en het wapen van Zandvoort. Want uh, ja, daar is het pas echt gezellig. Onder het, de muziek van Roy Onert kan u daar lekker schaatsen pakken. En lekker uh, schaatsen op het ijs. En uh, daarna ook nog gewoon een lekker warm chocomelletje drinken. Natuurlijk bij het Wapen van Zandvoort. Ja, Misschien. En... Uh, ook nog leuk om te vertellen. Morgen gaat het helemaal knal natuurlijk hier in het dorp. Want dan hebben we de jaarmarkt. Het begint natuurlijk uh, lekker door het dorp lekker wandelen. Maar om 4 uur gaat het echt gebeuren op het Gassersplein. Een groot, een groot uh, Ja, de Vlugel party in het uh, Wapen van Zandvoort. En uh, ja, DJ's, Sjak uh, en uh, ikzelf uh, gaan lekker uh, draaien daar uh, op het Wapen van Zandvoort. Dus dat is wel heel erg gezellig. Ja, dat klinkt heel erg goed. Ja. Hé, hey, vandaag ook even een interactieve show, hè? Gooi ja, even telefoonnummer open voor de mensen, voor verzoekjes. Laat ze maar eens even weten. Ja, noem het nummer maar op, uh, Pascal. Ja. <laughs> <laughs> ik uh, zit hier voor de derde keer. Dan moet ik hem gaan opzoeken. En waarschijnlijk <laughs> ken jij hem uit je hoofd. <laughs> <laughs> 023-573-1969. Even rustig voor een pennetje en een papiertje. 023-573-1969. Daar kan u natuurlijk op onze items reageren. Maar ook plaatjes aanvragen of gewoon wat vertellen op de radio. Bijvoorbeeld hoe u de ijsbaan vindt. Jacob, beste vriend Ik heb toch dit jaar Wel cadeautjes verdiend Want wat ik al doe, ik doe Altijd mijn best Behalve pop staan, daaraan heb ik De beste Gerard Luister eens even naar mij Voor jou zit er zeker Iets glitters bij Je weet toch wel hoe dat Gaat met de Sint. Hij vindt zelfs iets voor het moeilijkste kind. Nou ja zeg. Ik zou het voor geen goud willen missen. Want het is een feestje elk jaar. Op lijkt dat je niet fijn ja. Geloof me nou, Jaco, dat wil je toch niet Wat is er nou leuk aan een hysterische biet ja. Precies, dat zou je naam kunnen zijn Extra hulp op de taken, dat lijkt me wel fijn Daar heb ik geen kracht voor, doe jij dat nou maar Jij werkt in slotten, de drie weken per jaar Ja, dat denk jij ik zou het voor geen goud willen missen Het kan ook niet. Uh, Koelepiet Piet en natuurlijk uh, Gerard Joling vorige week ook in de uitzending. En zometeen ook met een, uit... ja, een speciale uitspraak. Uh, uh, jongens. Ja. <laughs> Ik moet er wel over lachen. Zometeen in ieder geval de gekke uitspraak van Gerard Joling. Uh, live hier op de radio bij CFM Zandvoort. Volgende week 5 december natuurlijk, pakjesavond. Daar gaan we ook natuurlijk uitgebreid aandacht aan besteden met uh, Koelepiet. Piet. Hè? Ja. Koelepiet. Wat zou hij in zijn leven hebben na 5 december? hè? Ja, ja jongen. Koelepiet. Die, uh, die, die start die helemaal gaat, in uh, Die gaat naar Spanje en dan, uh, ja, dan uh, even uitgezongen en dan komt hij uh, volgend jaar weer terug. Ja, eventjes een paar riachies erbij. Ja, Verbijkleuren. Jongens, rustig, hè. <laughs> um, verder, um, ja, koele piet. Uh, vorige week kwam het persbericht eruit dat er een nep koele piet uh, was, hè? Oh jee. Dat was wel uh, een raar iets, want uh, er was bij een van de boekingskantoor in Nederland uh, ja, een koele Piet uh, te huur. En dat was dus niet de enige echte koele Piet. En uh, ja, dat was wel uh, heel erg apart. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. En verder, uh, wat, hebben we, ja, wat uh, hebben we voor muziek klaar staan? We gaan zo meteen Ed Niemann nog even wakker bellen. Kijken of hij nog opneemt. We blijven gewoon proberen. Dat doen we zeker. Al worden het 9 uur vanavond. Nee. Nou, we gaan zo meteen naar de nieuwe single van Bouke luisteren. En nu hoorde dat straks al. Bouke komt volgende week live bij ons in de uitzending. Bouke heeft meegedaan aan, uh, aan het RTL4-programma Elvis. Uh, ja, op waar is Elvis? Waar is Elvis? En hij heeft ook nog gewonnen ook. En hij heeft een single uitgebracht. En nou, echt kippenvel. Dus ik zou zeggen, luister Heb ik zeker. Nu. I had to live time for a little while. You said But the look in your eye And told me you told him I I know there's been some carrying on Baby You're wearing that love doll Look, shoot, shoot, shoot, shoot Baby You're wearing that love doll The history hole full of ashes The floor meets a touch. But it wasn't free Ik werd door mij alleen gereiging zee Zingt. Hij is niet meer binnen. Hij kan niet meer binnen. <laughs> Hij kan niet meer binnen. Nee. Marco Borsato met binnen En ik heb een, een leuke quote misschien om eventjes te vertellen hier op de radio. Ja. Zijn inboedel is, uh, is uh, geveild, hè? En Ruud ja, de Wilde die had ja. de frituurpan van, uh, van uh, Marco Borsato <laughs> gekocht. Nou, allerlei feestjes gegeven. Volgens mij heeft hij de ton aan verdiend. En daarna heeft hij met een heel Toen mooi gebaar ja. de pan teruggewacht naar Marco Borsato. Geweldig, toch? Ja, en die pan uh, die kostte 250 euro om bij de veiling uh, te kopen. Ja, 210 of zoiets. Ja. ja. Geweldig, toch? Ja. <laughs> Dus ja, met Marco Pesado gaat het helaas even wat minder. Maar over een Marco, paar jaar eh, ja, heeft hij vast ik weer Ik denk genoeg. dat hij het wel goed komt. Want uh, hij staat ook alweer bij de, het nieuwjaarsfeest, om het zo maar te zeggen. Op de Dam in Amsterdam. Kijk, met, ik, denk, uh, ik denk dat hij nog wel iets heeft trouwens. Ik denk dat hij echt nog wel geld heeft. Ja, natuurlijk. Die tuurlijk, heeft nog wel tuurlijk. drie andere rekeningen in Zwitserland. Dat uh, klopt uh, zeker, <laughs> denk ik. <laughs> We gaan door naar de Ja, We zijn er klaar voor, jongen. Ja, tuurlijk. Tussen het jaar 1990 en 1991 stond deze rap 14 weken in de top 40, waaronder 6 weken op nummer 1. Het nummer werd de tweede rapsingle ooit, die op de nummer 1 positie heeft gestaan in Amerika. Het was genomineerd voor een Grammy voor Best Rap Solo Award, ook in 1991. Maar verloor nipt van MC's Hammer, A You Can Touch This. Robert Matthew van Winkle is geboren in Texas en is deels van Nederlandse afkomst. Vanille IJs, zijn artiestennaam, zei altijd dat hij is opgegroeid in een gevaarlijke wijk met veel geweld en criminaliteit. Later bleek dit verhaal volledig verzonnen te zijn om de verkoopcijfers op te krikken. Na zijn debuut werd het erg stil rond van Vanille IJs. Hij heeft nog een aantal albums uitgebracht, maar dat werd verder geen succes. Tegenwoordig speelt hij een Band. Deze week is de enigsvlieg Vanille IJs met IJs, ice, ice baby.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 Yo, I'll solve it Check out the hook where my DJ revolves it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 Ja, en zo willen we wel eens even een plaatje blijven hangen. En uh, dat doet hij dan, hè? Dus we gaan gauw door met een ander plaatje. Het was zeven jaar geleden, midden in Parijs, onder aan de trap van een oud paleis. En ik kijk in jouw ogen, en jij en die van mij,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 De hele schaatsbaan die staat te swingen op Guus Guusmirius. Altijd lekker verliefd zijn. En vorige week hadden we een uitzending volledig over onze grote vriend Alex. Kunnen we het niet laten vandaag nog even een plaatje van hem te draaien? Hè?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 La, la, la. Ja, heel goed Roy. De mooiste van ons allemaal. Oh, durf hier, hier allemaal niet te horen, Pascal. Wat zeg je? Ze durf hier allemaal niet mee te zingen. Okay. Ja, ik sta hier nog steeds uh, op het gastensplein. Ondertussen waait het wel uh, wat. Maar uh, vallen jullie niet om? Nee. Hoe we? Hoe we... <laughs> Dat muziekje. Um, hoe uh, is het om hier nou te schaatsen op het gastensplein? Ja, leuk. Vind je het uh, leuk dat er eindelijk een keer een ijsbaan is? Ja, want um, soms heb ik niet wat te doen. En uh, dan nu heb ik opeens uh, wat te doen. En het uh, gaat sneeuwen zie ik hè? Ja! Hoe vind je dat? Leuk! <laughs> Helemaal enthousiast, Pascal. Ja, ondertussen ga ik even kijken hoe ik aan schaatsen ga komen. En dan gaan we gewoon nou, rooi on air on ijs doen. Ik ga even in de sneeuw staan. En dan neem ik wel een sneeuwballetje mee. Nou, het wijdt allemaal weg. Um, ja, ondertussen loop ik ook even de wapen van Zandvoort binnen. En um, ja, ik zie hier José staan. Hè? Een goede collega van CfM. José, jij helpt ook vandaag mee, hè? Ja. Um... Is mijn werkzaam in jullie om mee te helpen om een leuke dag van te maken? Ja, want wat uh, verwachten de mensen allemaal hier in het wapen van Zandvoort? Nou ja, ze wachten, Ze kunnen gewoon lekker komen schaatsen. Het enige wat natuurlijk een beetje mee zit is het weer. Het is zo ontzettend koud. Morgen grote uh, feest hier hè? Ja, echt wel. En dan wordt het druk. Dan worden druk. Kom allemaal naar het Gassersplein morgen. Want daar is dan uh, morgen is daar dan, uh, een groot apreskifeest uh, gesponsord door uh, Vlugel. We hebben het zometeen ook even over de Sprookjesland. Uh, daar krijg ik in mijn oren uh, verluisterd ik oordopjes in heb. Maar uh, het gaat helemaal goed komen hier op CFM. <laughs> Je gaat helemaal de goede kant, voor, Roy. We hebben het zo meteen ook even over de sprookjesland waar ze weer vol promotie voor wil hebben, natuurlijk. Voor ja, wel geld. Ja. Ja. Ja. Kom zo maar even langs en dan praten we even verder. Ja, wij zijn ondertussen nog steeds uitgebreid met onze vriend Ed Niemeland bellen, maar volgens mij wil hij ons laat. echt niet spreken vandaag. Dus uh, ja, we hebben tijd over. Dus heb je zin om even wat gezelligs in de uitzending te komen vertellen. Bel dan 573 1969. En dan uh, komt het vanzelf allemaal goed. Ja. Sent from up above But you and me never had love So much more I have to say En uh, Roy heeft zich ja. uh, onder de mensen gemanoveerd. Ja, uh, moet je maar meer. eens horen hoeveel kinderen hier staan. <tie> <tie> Aan ah, <m> mijn oren. <tie> ja, in ieder geval, dit is nog steeds Roy on air, op het uh, Gasthuisplein ook. Uh, ondertussen loop ik naar Mariska van Huistede. Zij gaat uh, over uh, ja, de sprookjeswandeling. Ze is uh, gezellig met uh, Leo uh, in gesprekken. Uh, genomineerd als Zandvoorter van het jaar. Hebben we het zo meteen nog even over. Uh, Mariska, de sprookjeswandeling dit jaar. Ja, ik zat er net uh, over te praten. Ik zie jou zo mooi rondlopen. Het ziet er nou wel heel sprookjesachtig uit. En ik dacht, dit is wel leuk om vast te vertellen dat uh, na het succes van vorig jaar... Uh, dit jaar ook de sprookjeswandeling weer doorgaat. Op 19 december, dat duurt nog heel even. En natuurlijk na Sinterklaas, net voor de kerst... hebben we hier op het Kerkplein en nu ook op het Gasthuisplein... weer ontzettend veel optredens uh, van... Uh, Koren van of zijn kinderkoortjes dan. Er komt een Disney band optreden dit jaar. Er komt weer poppenkast. Er komen allerlei leuke sprookjesfiguren. Nou, er komt eigenlijk de film op te noemen met allerlei leuke activiteiten. Voor, vooral kinderen van zeg een jaar of twee, drie tot twaalf jaar, maar natuurlijk ook de ouders. En uh, ik denk dat het weer een feestje wordt. Van zes tot half negen. Gez gezellig. Ja, gezellig wordt het zeker weer. Vorig jaar hadden we zeker 300 kinderen. En dat heeft ons uh, de kracht gegeven om het dit jaar uit te breiden naar het Gasthuisplein. En er nog meer activiteiten bij te doen. Ook iets meer in de kerstsfeer. Er komt ook een levende kerststal. Sunparks levert uh, dieren. En uh, er komt dus een echte, een echte kerststal bij. Uh, nou, ja, eigenlijk is het te veel om op te noemen. Maar ik denk, uh, vertel het de mensen vast. Hè, met de sfeer van nu. Dankjewel. Graag gedaan. In ieder geval uh, de 19e hebben we gezellig weer een uh, ja, sprookjeswandeling hier in uh, Zandvoort. Ja, het is al heel erg sprookjes hier uh, op het Gastelsplein. Het Gastelsplein leeft, zoals al uh, heel veel mensen zeggen. We zijn uh, trots op uh, in ieder geval uh, de gemeente en allerlei andere organisaties... dat dit allemaal weer mogelijk uh, mag gemaakt worden. Terug naar de studio. Terug naar de studio... Daar zijn we dan, hè? Ja, daar zitten we. Lekker Zij warm. Dan? Wij zitten hier lekker kappeltje aan. Precies. Riedi die loopt lekker buiten. Hij het dus wel als een jas gevonden. Dat vind ik dan weer een beetje maat van hem. Maar goed. Hij had, uh, het is ook maar een, uh, ja, een smal jongetje, zullen we maar zeggen. Hè? <laughs> <laughs> we gaan oh. even naar de nieuwe single van Nick en Simon. Het Het masker. Hey, Opeens een lange regen. Je breekt een heel, toen breekt opnieuw mijn hart. Op je zoek op... Simon hier op CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. En ook live op het Gasosplein. Zometeen natuurlijk het tweede uur. Ja, we gaan op naar het tweede uur hè Pascal. Ja, en, en, Roy, en dan krijgen we dadelijk Roy on Ice. Nou, ik ben benieuwd. Nou, dat is het derde uur, denk ik. Ik heb uh, al iedereen vragen die een, een digitale camera heeft om uh, naar het gasthuisplein te komen. Om het eventjes te filmen. En dan uh, uh. kunnen we de American Funniest Home Video's weer uh, <laughs> volledig voorzien van nieuw materiaal. Ik ga Michael Jackson uh, nadoen, hè? de moonwalk op ijs. Oh, oh ja. Met je, je, je porempje op de grond. Denk ik wel. Hé, hey, maar uh, misschien wil Leo Misobeek wel even meedansen op het ijs. Ja, Wie weet. Dat zou zomaar kunnen. Hé, hey, maar uh, ja, twee uur. Wat gaat het brengen, Rudy? <laughs> nou, we gaan de, de Dutch Michael Jackson gaan bellen. Hè? Kijken of we ja, hem te pakken misschien, krijgen. Ook, uh, Krijg tips, uh, misschien de, misschien uh, slaapt hij wel. Oh, dit was nee. uh, Etje. Etje, ja, man. Etje ligt lekker in zijn bedje. Ja, Etje blijven gewoon bellen. Stug bellen tot negen uur. En anders hebben we nu een frisbee. Ja, een mooie cd uh, die dan uh, op het ijs gefrisst kan worden. Maar dat, uh, dat uh, hoop ik niet natuurlijk. Nee, we gaan er gewoon vanuit dat dus we hem straks nog in de uitzending horen. We gaan richting het nieuws en uh, dat doen we met uh, een uh, lekker plaatje live gezongen in de arena. Dit is Jeroen van de Boom. En uh, ik ben zo en jij ook.